1 uur. Jeroen van Kam met het Internationaal Voor de kust van de Griekse hoofdstad. De tanker had zo'n 2500 ton olie aan boord, waarvan zo'n 300 ton waarschijnlijk al is weggelekt. Om te voorkomen dat de olie zich verder verspreidde, werden drijvende dammen aangelegd. Maar door de harde wind is de olie daar toch doorheen gesijpeld. Op de stranden is een grote schoonmaakactie aan de gang. GroenLinks in Amsterdam wil de hele binnenstad de auto vrijmaken. 10.000 parkeerplaatsen moeten verdwijnen... en in 2025 mogen alleen nog emissievrije auto's de stad in. Dat staat in het conceptverkiezingsprogramma dat vandaag wordt gepresenteerd. De partij pleit voor ingrijpende maatregelen... die leiden tot een radicaal sociale, groene en vrije stad. Van een van de drukste trajecten, de doorgaande weg Mauritskade... Stadhouderskade en Nassokade... wil de partij een groene fiets- en wandelboulevard maken... Als het aan GroenLinks ligt, wordt binnen de ring A10... alleen nog maar 30 km per uur gereden... en op de snelweg rond de stad maximaal 50. Supportersclub Oranje laat een onafhankelijk onderzoek doen... naar de financiële gang van zaken binnen de organisatie. Website Follow the Money onthulde twee weken geleden... dat geld van de supportersvereniging van het Nederlandse elftal... in de zakken van de bestuurders is verdwenen. Het gaat volgens de site om enkele tonnen. De supportersclub heeft zo'n 35.000 leden... die jaarlijks meer dan een miljoen euro aan inkomsten opleveren. Het geld werd volgens Fado de Money onder meer gebruikt... voor een feestje van de penningmeester en het boeken van luxe hotels... in landen waar oranje helemaal niet speelde. Medieondernemer John de Mol ontkent dat hij nieuw site Nu.nl over wil nemen... zoals het Financiële Dagblad vanmorgen schreef. Hij zegt het vervelend te vinden dat de aandeelhouders van Sanoma... de eigenaar van Nu.nl, op het verkeerde been worden gezet door het bericht... en dat de onderwerknemers van Nu.nl onzekerheid wordt gecreëerd. Het weer het is wisselend bewolkt, met geregeld buien en een kans op onweer. Met een middagtemperatuur van 14 of 15 graden is het vrij koel cool voor de tijd van het jaar. Morgen minder buien, minder wind en dan wordt het ongeveer 16 graden. Dit was het verkeersupdate. Ik ben Johnson Hooker van de ANBB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Hilversum Noord en Eembrugge 4 kilometer. En op de andere rijbaan richting Amsterdam staat 3 kilometer bij Eembrugge. Op de A27 Breda richting Utrecht tussen Gorkum en Noordloos 3 kilometer. En vanuit Almere gezien op de A27 richting Utrecht. Daar staat tussen Bildhoven en Utrecht Veemarkt 3 kilometer. En op de A28, ook richting Utrecht, daar staat de Soesterberg en knopen er eens weer 5 kilometer met ongeveer 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Uh, het is heel vaak als je een uh, walkman koopt. Of een uh, discman of een minidisc. Dat, uh, dat praat is wel goed. Er is helemaal niks mis mee. Alleen gaat het altijd kapot bij het plugje van de koptelefoon. Waardoor je dus uh, dit geluid krijgt. Van één kant. <lacht> en dat kan je wel afhouden. Dan moet je eigenlijk heel stil uh, gaan zitten zo. En dan moet je die draadjes zo precies op elkaar doen. zodat op een gegeven moment... Uh, Nee, ik kan niet echt zeggen dat ik een heel bevredigend leven heb. Uh, nee, nee. Nee, je ziet mensen in reclame, zie je heel vaak snowboarden en skaten met walkmans op. Terwijl in werkelijkheid is thuis heel geconcentreerd. Uh, <lacht> ik een beetje tegen. Ik vraag ook niet eens zo heel veel van het leven. Ik hou gewoon van wakker worden en een krantje lezen. Maar ja, ik ben je geabonneerd op het NRC, dus dan, ja. Ik ging toch een beetje de hele dag in je bed te wachten eigenlijk, uh. Artiest en het licht. Niet te geloven. Ik ben nog oud genoeg om deze film nog gezien te kunnen hebben. Waar dit uitkomt. Het is de film, uh, <laughs> de film High Society. Uh, uit de 50e jaren, geloof ik. Prachtige film trouwens. Met een enorme cast. Hè? Want uh, ga eens naar wat daar allemaal mee deed. Nou, Bing Crosby natuurlijk. Uh, en de dame waar het eigenlijk om ging: uh, Grace Kelly. Uh, verder Frank Sinatra, die zat er ook in. En Louis Armstrong. Dus dat was echt een, een, een, een fantastische sterbezetting. Dat was ook wel een leuke film trouwens om te zien. Maar Grace Kelly, daar ging het eigenlijk om. Maar ik kon uh, nou niet zo gauw... Ja, ik kon wel wat opnames vinden. Maar dan was ik niet zeker van of zij het nou was. Want dan klonk het allemaal veel te modern voor. Um, Grace Kelly dus. Uh, actrice. En het is vandaag haar sterfdag. Iedereen weet hoe ze uit, om, het eind, aan, om het leven is gekomen. Door een auto-ongeluk. En uh, er zijn kwade tongen. Die beweren dat dat opzet was. Maar dat is uh, nooit bewezen, dacht ik. Uh, in ieder geval, Grace Kelly, actrice. Later werd zij prinses Gracia van Monaco. Omdat zij trouwde met prins Rainier. En uh, toen werd zij dus ineens de sprookjesprinses. Uh, waarvan vele, zo vaak, vele dames zo vaak dromen. Nou, zij werd het dus... En, maar ze hadden wel een aantal films... en deze High Society... dat was eigenlijk wel de aller, aller bekendste van deze dame. Goed, Grace Kelly dus. En uh, straks heeft Dolly er nog eentje. Ook een artiest in het licht. Ik ken hem niet, maar zij vindt hem mooi. Dus dan gaan we die straks ook nog even doen. Uh, nu gaan we even door... met een... Uh, ja, we gaan even door. Met You Two! Een nieuwe single... When the Best thing about me, you too! And this is Sven Hemmonsol, choosy lover. Soul. De, de, dat heet uh, Choosey Lover Ja, en ik had u nog een uh, 3-in-1 beloofd hè? Een extra 3-in-1 vandaag Wat hoor je verwend vandaag? Niet te geloven nou, Onze Dolly had ook een 3-in-1 samengesteld En... Uh, nou, dat vind ik natuurlijk wel leuk. Een beetje van die zelfwerkzaamheid. Dus dat... Uh... Ja, die hadden we ook dinsdag wel kunnen doen. Natuurlijk. Nee, nee. Oh, we doen oh. hem vandaag. Nee. 3 in 1, 1. Met als onderwerp... De regen.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 You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 Het is herfst en het regent. Nou, twee, drie ineens op één dag. En er komt er nog een, geloof ik, straks in het uh, volgende programma. Naper. <laughs> <laughs> ik gewoon ons, ons idee van de 93 ene. <laughs> nou, maar eerlijk wezen, wij hebben het ook gestolen nu. Dus. Nou ja, wou ik net zeggen, ja. ja, ja, ja. ja. <laughs> Ach, ja. ja man. Hé, hey, maar, um, ja. nou ja, dat waren natuurlijk netjes. Dolly heeft ze uitgezocht, dames en heren. Dus, als ja, u klachten erover hebt. <laughs> nou, het is toch verdorie wat, hè? Nee. Maar de drie mooie nummers. Ik harder dan ik hebben kan van Bluff. Verder, Ritme van de Regen van Rob de Nijs. En daar was vooral het opvallend aan hoe keurig Nederlands hij zong. Nou hè. Zachtjes ja. de regen op het zolderraam. Toen, vroeger werd daar nog op gelet. Over nou, hoe het, je met Nederlands omging. Nou, het was, het, het was zelfs stijf. Het was gewoon... Uh, uh, onnatuurlijk. Als je, als je Willeke Alberti bijvoorbeeld in, in haar vroegere hitjes van vroeger ja, ook keurig ja. Nederlands hoort ja. zingen. terwijl ze gewoon een Amsterdamse had. Ja, ja, ja. ja. Je, ja zo echt, was dat nou eenmaal vroeger. Ja, maar dat werd. Je had met name zo'n zangpedagoge... de pedagoge toen. het was Beb, Beb, Beb Ochterop. Wij noemden het altijd Beb Achterop. Maar Beb <laughs> Ochterop. En daar werd heel erg. Want al die artiesten zaten bij haar onder de plak. En daar werd hem heel veel aandacht Aanbesteed. Mm. Goed, en, uh, maar goed. Uh, Ritme van de regen dus van Rob de Nijs. En uh, als laatste het regent stralen van Agda en de Murk. En dat waren dan uh, de drie regen. Er We gaan naar het nieuws. Nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, ja, en dan is hier een kleine update van het regionale nieuws van 14 september. Gisteren zijn de nieuwe liedjes in het Zandvoortse Carillon, Carillon in het Raadhuis gepresenteerd. Een commissie met Leo Sanders, directeur van de muziekschool New Wave. Henk van Stevenink, dat is de raadsgriffier... En ambtenaar Jolande Verstegen had 43 voorstellen uit de bevolking uitgezocht. Muziekleraar Paul van der Plas, dat is de docent piano en keyboard van uh, de Zandvoortse muziekschool. Die heeft ze gedigitaliseerd en ingespeeld en dat op een zevental na. Want die werden door leerlingen van de muziekschool ingespeeld. Waarnemend burgemeester Joan de Zwart presenteerde vanuit de muziektenten liedjes... en overhandigde de leerlingen een oorkonde en een VVV Zandvoortbon. Het zijn de eerste nieuwe liedjes sinds het carillon in het raadhuis... op ieder half uur een deuntje laat horen. Een automobilist is gisteravond weggerend na een aanrijding... op de kruising van de Javalaan met de Krukiusweg in Heemstede... De bestuurder van de andere auto is door ambulancebroeders nagekeken... en ondanks de flinke klap hoefde hij na de controle niet mee naar het ziekenhuis. Politieagenten hebben van enkele getuigen een verklaring opgenomen. Meerdere getuigen hebben de man in een donkere jas zien weglopen... en de politie stelt een onderzoek in naar de bestuurder van de andere auto. Door het ongeval was de kruising tijdelijk deels afgesloten voor het verkeer. En over het onderzoek gesproken... Mocht u getuige zijn en nog niet met de politie hebben gesproken... dan horen zij graag van u. De politie verzoekt u dan ook om contact op te nemen... Uh, via telefoonnummer 09008844. Door de hevige storm die gisteren over de regio raasde... is er in Bloemendaal een boom opgevallen die op een auto terecht is gekomen... Rond 11 uur ochtends ging het mis aan de, de dokter Dirk Bakkerlaan... en viel de grote boom op de geparkeerde auto. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. De brandweer is ter plaatse geweest om de boel te inspecteren... en een gespecialiseerd bedrijf zou de boom weghalen. Een vrouw heeft dinsdagavond bij het NS-station in Haarlem... een stelletje mishandeld. Ze kon later worden ingehouden... Net als de bestuurder van de auto waar ze in reed. Een 18-jarige Haarlemmer ging rond 9 uur naar het station om zijn 16-jarige vriendin uit Hoofddorp op te halen. En bij het station gingen ze even op een bankje zitten. De vrouw die kwam aanlopen begon het meisje te slaan en uit te schelden en de jonge man sprong ertussen. En hij werd keihard tegen zijn hoofd gestompt. Vermoedelijk met een boksbeugel. En nadat hij de vrouw wegduwde konden ze er vandoor gaan. Gertjan Bluis zal bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in Zandvoort lijsttrekker zijn voor het CDA. Hij heeft zijn voordracht ge geaccepteerd en zal de lijst aanvoeren richting de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Bluis is op dit moment wethouder wonen, zorg en financiën. Daarnaast heeft hij de projecten Nieuw Noord en Entree Zandvoort onder zijn hoede.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 Ja, deze middag hebben we vooral buien en dat blijft nog wel even zo doorgaan. Er waait een vrij krachtige westelijke wind en de temperatuur blijft zo rond de 15 graden hangen. Morgen hebben we eerst wisselende bewolking en kans op een bui en in de middag zullen er perioden met zon zijn. Er waait een matige zuidwestenwind en de temperatuur gaat ten opzichte van vandaag 1 graadje stijgen. Dit was het weerbericht volgens Lex van den Horen van Meteopagina. Dat was het weer. Vier. de liedjes zou komen. Wacht even oh, hoor. Oh, en, nee, oh, oh. nee, nee, nee. Heb ik hem nou? Heb ik hem nou? Waar is hij gebleven? Nou, waar blijft hij nou? Kom op nou. Ik heb ja. meer te doen vandaag. Ja, maar had hem ja, Het nou. is niet de geloven. Hij is weg. Hoor, hij, no. is weg. Okay. hij is weg. Hij ja. is weg. Doe ja. maar wat. Doe maar wat. You must think that I'm a fool. You must think that I'm you to this.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 Alleen de poes is thuis Weet je nog hoe ik vertelde hoe pijnlijk het afscheid is Hoe draag een schip de kaai afvaart, Hoe lang het wuiven is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 hoe raar het ook mag lijken, viel allemaal wel mee. Toen zag ik pas dat Prinsenhof de naam was van de straat. De straat waarin je woonde, de straat met jou gelaat.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 ik had zachtjes willen huilen, maar ook dat ging voorbij. Parida de la dee, padidae de la pa dee, de la -de. -de -de. Rosanne, oh Rosanne, oh Rosanne. Ja, een van die artiesten in het licht die ik uh, persoonlijk over het hoofd gezien heb, omdat ze naam mij helemaal niets zei. Maar Donnie wel, die heeft veel meer verstand van muziek dan ik natuurlijk, dat is Gelukkig, gelukkig wel zeg, ja, gelukkig we hebben wel. nog enigszins kwaliteit in dit programma. Ja, ja, He? ome Henke, ome Henke <laughs> zo, He? <coughs> Nou, nou, dat houdt het wel vrolijk, hoor. Ja. Nou, wat had je te Goed. vertellen? Wie is dit? In nou, dit, uh, de, de man die we net gehoord hebben, uh, die, dat was Wim de Kranen. En ik moet zeggen was, want vandaag was zijn sterfdag. Hij is uh, in 1990 overleden na een leven van uh, 40 jaar. Misschien dat we daar ook, uh, daarom ook niet zo heel veel van hem weten... omdat hij gewoonweg te jong overleden is. Ja. Het is een Belgische zanger, tekstschrijver en componist... En uh, zijn bekendste liedjes zijn eigenlijk dus deze... Rosanne en Tim en uh, Mensen van 18. En nou, misschien een leuk detail om te weten... Uh, als we het dan over 18 hebben... is dat hij op zijn 18e naar Amsterdam is vertrokken... om uh, dichterbij zijn mentor te zijn. En zijn mentor was niemand minder dan Ramse Shafi. Die liet oh. hem ook optreden in het Café Chantal... het, het kloppertje. En... Uh, uit blijk van dank en bewondering voor Ramses Shafi... noemde de kranen zijn in 1974 geboren zoon Ramses. Zo. Nou, dat uh, even over Wim de Kranen uh, ter herinnering aan... Ik kan uh, echt zeggen dat mijn leven was een stuk minder gecompliceerd... omdat mijn piemel alleen nog maar kon plassen. Dus... Wat is dit dan weer? <lacht> huh? nou, dat is nou weer jammer, hè? Dan ben je serieus bezig, mooie muziek... en dan wordt dat op zo'n manier weer eventjes uh, helemaal naar niveau nul uh, gehaald. Ja. hè? krijg je weer zo'n opmerking merking tussendoor. Let u even niet op hem. Let u even op mij, dames en heren. Pfft. Ja. Gelukkig ja. <lacht> oh, heb ik de macht om de microfoon uit te zetten. Eerlijk gezegd, als ik eerlijk ben. In a lonely place heet het... Dan kom je wel eens leuke liedjes tegen. En denk je. Ja, dat klinkt toch wel lekker. Een beetje relaxed en zo. Nou, als het buiten nogal onstuimig is. Nou, dan is het best lekker. Als je natuurlijk dan zo af en toe. Zo'n liedje hebt. De Smithereens waren dit. Dus. En. At a Lonely Place. Dus even naar de klok kijken. Nou, kan er nog één of twee voor u draaien. En. Um, um, uh, ja, het hangt nog zeggen. Oh ja. De volgende is van Loggins and Messina. Ken ze wel Kenny Loggins, Jim Messina. En dat is ook weer een heerlijk nummer. Travelin' blues if you ever get the travelin' blues and you need a place to rest your shoes there's someone here to welcome the news I'd be so happy to Ongeveer hetzelfde niveau als uh, hè? die ene mop, hè Dolly? Welke over, da over dat mat zijn voor jou, hè? Op ja. die We zijn ermee begonnen, je gaat er ook weer mee ja. eindigen. Ja. heb jij een muis dat in zit je buik? dwars, hè, uh, dat uh, ik dat binnenkwam, hè? Heb jij een muis in je buik? Muis in mijn buik? Ja? Wat is dit nou weer? Heb jij een muis in je buik? Nee. Nee, dan heb je een goede poes? <lacht> Wat is dit nou? Dan heb je een goede poes. Een vies mannetje is het. Ik weet niet, je bent met een lunch uitzending bezig. Hij zit al helemaal in die nachtuitzending straks. Welke met nacht Welke nacht met, met Bart. Dit zijn... Uh, uh, of, uh, dit is Madness, moet ik zeggen. Niet zijn Madness. Dit is Madness. Madness met een uh, nummer dat ik niet kende, maar wel erg lekker klinkt. Michael Caine heet het. Het zal ongetwijfeld opgedragen zijn aan deze fantastische Engelse. Uh, die fantastische Engelse acteur. Ja. Ja, het zit er weer op voor vandaag. We hebben het weer helemaal gehad. Donnie is van schaamte weggelopen nu. De morgen was toch ook beschamend. Oh, jij je misdragen dan? zit onder de tafel van schaamte daar. ik niet. Tijd heb ik gehad. Geluk, jij, jij moet je staan, Gelukkig, moet gelukkig is het droog onder die tafel. Goed, nou zitten uh, zit er weer op. En, uh, ik ga naar huis. En, uh, eens kijken of het daar nog een beetje droog is. Want het schijnt van het nodige nog te gaan vallen vanmiddag aan water. Ja, volgens mij kan er ook nog wel eens een dondertje en een bliksempje naar beneden komen zijn. Een dondertje en het bliksempje Als je zo die daar ziet. Nee, toch. Ja. Huh? Staat er ons nog wat te wachten. Staat je nog wat te wachten, Dolly? Ja, Heb je ja, ja. Heb je jas wel bij je? Ik heb, nee, ik ben mijn jas kwijt. Dat toch, zit die jas ja. kwijt. Ja, dat ja. logisch dat je nat wordt. ja. Ik wens u allen een zeer fijn weekend, dames en heren. En uh, een fijne voortzetting van deze dag. Zometeen weer met het Luciferse doosje. En uh, onder leiding van Bart van der Meer. Dank voor het luisteren voor deze middag. En tot een volgende week. Daag! dag! dag.